Maar dat zegt niets. Dat is achteraf. Op het ogenblik zelf weet ik me geen raad. Ik hoop niet dat je me het kwalijk neemt. Toch geloof ik je niet. Dat moet je dan maar niet doen. Morgen. Dag Joop. Dag Zien. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Alt. Dag, Dag Manda. Manda.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 Nee. Wil je dat ik hem rondstuur? Gooi me weg. Ik wil hem nog wel even zien. Gooi hem dan maar weg. Je schijnt er plezier in te hebben. Eeuw, het is niet te geloven. Moet je nou zoiets zien? Ja, ja daar, nou, daar heb ik me ook zeer over verbaasd. <lacht> ik, vind, ik vind het geweldig. <lacht> Het stort regent. Zou je niet wachten tot het wat minder wordt? Dan okay, kun je wel wachten tot het in ons weegt. Ik trek mijn regenpak wel aan en mijn overschoenen. De groot loopt weer over.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 Het is alleen mijn plicht als me gevraagd wordt, is niet? Ja, natuurlijk. Ik verwijt je niets. Ik verwijt niemand iets.